rusten hoor. Oh, ze slapen al. Dat is te beter. Dan hoef ik ook niet te vertellen hoe het was op het spinveem. En wie me thuis bracht. Oh, als staan. wisten dat ik Eike heb afgeboeiend. Nou ja. Dat moet ik tenslotte zelf weten. Zo even het lampje aansteken. Ik ga me toch nog even wat poedelen. De zoenen van Eike was. Zou alle jongens zo zijn? Ja, dan in ieder geval wel. Die heeft voor vanavond Maam weer eens uitgezocht. Nou ja, die twee zijn aan elkaar gewaagd. Zomaar niet pompen, dat maakt te veel lawaai. Dan maar even wat water putten. Oh, koud. Met mijn blote armen. Ah. Eigenlijk toch wel lekker. In de lucht zit. het oh. oh, gek dat ik daar vanavond niks van gemerkt heb. <laughs> nou ja. Maar ik heb hem ook zo in beslag. Oh. Oh, kijk dat lampjes flikken. Ik mag wel oppassen. Hé. Oh. Hey. Hoor ik daar nog iemand? Met de schuur? Jelle. Hou oh, hem binnen. Oh, oh, Jelle. Ha, Lopke. Oh, jong. Wat maak je me aan schrikken? Dat tref ik net. Wat bedoel je? <laughs> ik val met mijn neus in de boter, zoals ze dat noemen. Oh, je hebt op me geloerd. Laat me dat door, Jelle. Doe nou, oh, jong, ik krijg het koud hier. <laughs> ik zal je wel verwarmen. Daar heb ik jou niet voor nodig. Ik dacht dat je bij maan was. <laughs> en ik dacht dat jij met Aik op stap was. Dan dachten we allebei verkeerd. toen nou, Jelle. Ga nou op zee. <laughs> Straks waait mijn lampje nog uit. <laughs> we staan hier maar mooi. Allebei alleen. Twee arme wezen. Hou op met je gezeur. En, en allebei jaloers. Jaloers? Ja, jaloers. Ik ben het jaloers. <laughs> dat ben je wel. Dat is niet waar. Dat zei je vanmiddag ook wel, maar het is niet waar. <laughs> wel eens, niet eens, wel eens. Zo. Dat lampje hangen we eerst maar eens op. voordat jij het uit je handen laat. Oh, ben je nou niet wijs? Geef dat lampje terug. Ziezo, dat hangt daar veilig. En nou laat je me erdoor, Jelle. Dat zou je wel willen. Ga weg! Weggaan? Net nu ik jou zo mooi gevangen heb. Wat oh, ben jij gemeen? Ga weg, ga weg alsjeblieft, ga weg. Weggaan? Ik denk er niet aan. Ik laat me niet als een hond wegjagen. Oh, je moet weggaan, Jelle. Zeker weer in dat nest op de millen kruipen, hè? Omdat ik me niet langer door ta wil laten bewaken. Dat was je eigen schuld. En jij de knip op de deur en een blok op het raam. En ik maar denken, ik wil bij Lopke zijn. Bij Lopke. Nee. laat me los. Ik laat je niet los. Laat me los. Nooit meer. Oh. Doen, me. Ik wil jou alleen. O, oh, Lopke. Oh. Lopke, ik wou je niks doen. Durf je? Ik wou je geen kwaad doen. Maar zo kan ik niet langer leven. Zo langs je heen. Maar wat wil je dan? Ik wil jou. Jou alleen. En maam dan? Ik heb maam nooit echt gewild. Daar wou het. Maar ik wou jou. Toen op de bosplat al. Ach, jij loopt achter alle vampjes aan. Maar niet meer als jij. Als jij en ik. Ik kan niet, Jelle. Kan niet. Nooit. Wat moet dat hier? Oh, niks, ta. Niks. Het is al voorbij. Daar, Voorbij? Wat voorbij? Ik laat me niet weer beduvelen. Wat moet jij hier op de grond? Jelle is een zoutzak tegen de muur. Hè? Laat me je gezichten zien. Bloed. Wie heeft jou gekrapt en waarom? Laat nou maar, ta. Laat nou maar. Ik heb al veel te veel nagelaten. Het zal nou uit zijn voor oh. eens en voor altijd. Ta. En jij, Jelle? Doe nou, Ta. Bedurf nou niet alles. Laat maar, Lopke. Het heeft allemaal geen zin meer. Ik ga al. Jelle. Jij blijft hier. Ta heeft mij hier voor het laatst gezien. Nee, nee, Jelle. Nee. Oh, nee. Jelle, als Ta niet oppast met dat doordrijven, verliest die Lopke ook nog. Jelle, mijn hemel, nou is hij ook weg. Allebei mijn jongens weg. Haar deur is op slot. Lopke, Lopke. Die keert zich ook al tegen me. En Jaak, hoe moet dat met Jaak? Als ze maar niks gehoord heeft, ze moet het nog niet weten. Misschien komt Jelle nog terug. Ik zal de deur openlaten. Misschien wel terug. Anders heb ik twee zweren van de jongens. Wat moet ik doen? Mijn jongens. Ik had het toch goed met ze voor. En wat zei je tegen anders buren? Tegen anders buren? Was anders buren niet bij je, van Pijt, kort voor kerstmis? Ja, dat was hij. Met de groeten van Wietse. En wat nog meer? Wat nog meer? Wat nog meer? Wou Wietse niet naar huis komen van de zomer? Wou je dat niet, van Pijt? Ja, dat wou ik, Als het goed was. En wat zei jij? Wat gaf je voor antwoord mee aan Anders? Nou, wat gaf je voor antwoord? Ik was hard. Maar ik meende het toch goed met allemaal. Wietse moest niet naar zee gaan. Jelle mocht niet met Lopke. Hij moest met Maan. En, en Lopke... Lopke... Doe nou, Tha. bederft nou niet alles. Het was toch alleen voor zijn bestwil? Alleen voor zijn bestwil? En het geld van maan dan? En het bedrijf? Ik had het toch mooi voor elkaar. jellen op het stoel van Gert. En Wietse als hij terugkwam op onze boerderij. En de jongens zelf. Wat wilde die? Sil, waarom ben je eruit? Uh, oh. Kijk even naar buiten, Jaak. Er zit storm in de lucht. Onze wietse. Waar zou die nou zitten? Niet hier voor de kust. Ze hoeft helemaal niet te stormen daar ginds. Bij de Amerikaanse kust. Bij de Amerikaanse kust? Ja, daar, daar zal die wel zitten. Dat zijn anders buren, tenminste. Anders buren? Ja, dat, dat had ik je nog moeten zeggen. Dat is waar ook ja, zoiets gaat je wel eens door het hoofd, Onbedoeld Hoe bedoelt zo? Nou, uh, laatst liep ik anders buren tegen het lijf, hè? Toevallig. Zo? En die wisten vertellen dat Wietse op een Engels schip voer, Langs de Amerikaanse kust. Zo. Ja, dat het verdient beter dan op een Hollands schip, zei Anders. Mooi. En hij zei ook nog dat het goed ging met Wietse en dat die... Uh, Wietse was altijd al een oppassende jongen. Dat, dat die... Uh, anders... Uh, nee, Wietse... Misschien van de zomer, als ik, uh, uh, als wij... Ik wist het al zo. Anders Buren was ook bij mij. Bij jou? Ja, jij was op het strand. Ik heb toen maar gezegd dat het goed was. Ik had nog vergeten het jou te zeggen. Maar zoiets gaat je wel eens door het hoofd niet. Ja. Je bent ja. er toch niet boos om, hè? Boos? Het is jouw zoon toch ook... Van de zomer. Er is nog een maand of vier, vijf. Die zijn om voor je er erg in hebt, Jaak. Eh, niet als je zo naar je jongen verlangt als ik. Hoor het toch eens. We moeten nog, nog maar wat proberen te gaan slapen. doe nog slap. Oh, oi, wat een storm! Schip in nood! Schip in nood! Ach, Hede, het is weer zo ver. Ik zal Jelle maar waarschuwen. Zil kan beter nog wat slapen. Hij was zo onrustig vannacht. Hoorde je dat, Jaak? Ja, een schip in nood. Wie was de mietbrenger? Ik kon zijn stem niet herkennen. Het stormt ook zo. Hoe laat is het? Het, het tegen vijven. Zou jij er nou niet nog wat in blijven? Er in blijven? Je was zo onrustig vannacht. Er zijn toch jonge kerels genoeg die in jouw plaats kunnen gaan? Ik wou juist Jelle waarschuwen. Uh, dat, dat doe ik wel even. Maak jij maar vast het brood klaar. Jelle kan toch wel alleen gaan? Als die er maar is. Ja, ik moet er nog maar niks van weten. Van gisteravond. Lopke weet ook wat te zwijgen. Jelle. Jelle! Zo, het is leeg. Hij is er niet. Even voelen. Nee, hij is er niet. Niet geweest ook. Het dek ligt recht. Oh, Jelle. Hoe moet dat nou? Wacht, ik zal de boer door elkaar gooien. Zo, net of hij er wel geweest is. Hij heeft dus woord gehouden. Hij is weg. En hij blijft weg. Ook al zo'n stijfkop. Oh, Waar zijn maar laarzen? Oh, daar staan ze. Mijn jomper hangt op zijn plaats. Zo, hoop ik tenminste niet weer de kamer in. Ik ga meteen Rosa maar me halen. Of nee, eerst eens even kijken of Lopke wakker is. Lopke! Lopke! Ja. Ta. Kom je eruit, Vamke? Jatta, ik ben al bijna klaar. Van alles op het strand. Mim weet nog van niks, over van gisteravond. Is Jelle... Stil, stil. Ik ga vast naar de stal, Jaak. Hier is je brood, Zil. Oh, zo, Fanke, was jij ook al wakker? Ja, Mim. Wat een storm, hè? Wat staan jullie hier eigenlijk? Wist er wat? Wel, nee, Mim. Waar is Jelle, Zil? Het bed was al leeg. Ik moet ook vlug wegwezen. Kom maar, Rosa. Kom, we moeten er weer op uit. Als er maar niks met Jelle is, Zil. Ah, het zal weer het oude liedje zijn. Doe maar, Rosa. Klopke, doe jij de deur even open. Er is iets. Oh, de oh, wind. Jongen, jongen. Kijk goed uit naar jullie, hoor. Er is iets, ik voel het. Eén. Hey. Twee. Hey. Ik begin toch te merken dat ik geen twintig meer ben. Doe maar, Rosa. Voorzichtig, hoor. Goed uitkijken, ta. zo de jongen. Vooruit Boza. daar komt iemand bij Gert er even af. Hé, hey, ben jij het Gert? Hé hey, Sil! Stromt stroomt er weer goed op los, hè? Doe maar, Zwart! Weet jij waar het is? Bij 13! Dan moeten we maar langs de Koegelwiek. Zelf. Hé, had jij er niet mee? Die was er al vandoor? Ja, dat jong volk gloeit ons over het hoogbuur, man. Doe maar, Zwart Rosa! Hoor. We gaan maar terug, Rosa. Dat Jong is nergens te vinden. Ja, wil ik jij maar. Ga jij maar tekeer. Zo'n sterm hebben we ook zelden meegemaakt. Moeten ze dan verzuipen? Als ik het jullie toch zeg. Als Ties niet durft, laat ons dan met de boot uitgaan. Net zo, Ties. Wij durven wel. Niet durven. Hoor je dat, Zil? Ze zijn gek. Ze weten niet waar ze het over hebben. De krant valt toch droog? Een mooie schipper die niet uit wil varen als het nodig is. Merk Geef ons de boot dan. En een laten slaan op de gronden. Dat is dooien bij dooien voegen. En als het dan vloed is, hebben wij geen boot. En nee, geen mannen. En een lijn. Een lijn overbrengen. Ja, een, een lijn. We nou Jullie zijn gek. Dat gebeurt niet. Dat ze de boot niet uitzetten. en op die werk. Dat gaat niet. Zij zeker wel en wij niet. Er staat toch niet te kale gezichten. Zij hebben geen keus. Nou, als de het niet ja, nog een uur uren vijf houdt, dan gaan ze er toch aan. Maar dan moeten we toch iets doen. Oei. Kijk daar. Kijk Oh, die durft wel. Die vent is gek. Fort, Rosa, fort. Terug, ja. terug. Ja. Jelle, Ties, het is Jelle. Het is Jelle, het is, jelle. Jelle. Oh, het is jelle. zwarte. Jelle, terug. Verdijk, het lukt hem. Het lukt, volhouden, Jelle. Zie je dat, Ties? Ja. Het lukt hem. Die zwarte zwemt nog beter dan de grauwe vroeger. Doe maar, zwarte. Volhouden, Jelle, volhouden, op! Fort, Rosa. Fort. Goed zo, Jelle. Een beetje meer op oost dan? Ik kom ook, jong. Ik kan ook. Voort, Rosa. Voort. Vroeg, Siel. Vroeg. Voort, Voort, Rosa. Vroeg, zeeu. Vroeg. Zeeu. Ben je gek, Heb Je toch geen zin? Hij is al te ver. Doe maar, Jelle. Doe maar. Hij is vluggen en jij, Volhouden, Jelle. Volhouden, Jelle. Als het hem lukt, Lek hem, dan. Doe maar, jong. Doe maar. Hij redt het eens. Kijk dan toch. Wat zwemt die zwarte? jongen? hij is al onder het schip. Ja, Gelukkig een ongeluk dat het schip zo dicht op de kust zit. Kijk, zo gooi je hem touw toe. Hey! Een touw? Mamme. Hé! Hey! Oh. Hij drijft iets. Hij gaat het niet. Hij drijft het IJs, Zie je dat, Sil? Hij drijft de zwarte en hij gaat achter schip. De, de lijn, De lijn valt die verder af. Kijk, kijk, kijk, daar gaat hij, Sil. Hij heeft een tally te pakken! Ja. ja. Hij, hij, hij, hij, hij klimt omhoog! Het lukt, oh, het lukt! Jongen, mijn jongen. Als je terugkomt straks, als je terug bent... Doe haar! Ah. Doe haar! Zie je dat, Thies? Ja, ja, zie je dat? Hij haalt ja, het zil. Ja. Hij is op ja, de reling. Op de reling is hij! Op ja, de reling zit hij. Oh, oh, oh. oh! Hij heeft het gehaald! Hij oh, oh. heeft het oh, gehaald! Wat een golf! Een muur van water! Pas ja. op! Grote genade! Allem. Hij is er nog! Met de lijn! Ja. Oh. Jelle! Oh! Jong Jelle! En hij, hij was er al! We moeten wat doen. Ja, wat, wat, wat doen we Gert? Wat kunnen we doen? Waar is de zwarte? Weg. Allebei weg. Oh, oh kijk. dan klinkt iemand langs de dalie naar beneden. Het is al te laat. Jelle. Ja. Oh jong. Ties. Oh. man Kom kom. We geven hem niet zomaar op. We moeten wat doen. Maar ik kan niks zonder de zwarte. Fort Roza. Fort. Fort Roza. Fort, fort. Zit het nou goed? Zil? Ja het is Ja. Voort, Rosa. Voort. Opeens kwam hij op me af, Sil. Ik had hem nog helemaal niet op het strand gezien. Hij vroeg om de zwarte, maar mijn antwoord wachtte hij niet af. Hij zat meteen al bovenop hem. Hij was weg voor ik iets had kunnen zeggen, Sil. Ik kon hem niet tegenhouden. Zijn ogen zie ik nog voor me. Die stonden net of... Net of hij wist. Of, of hij verwachtte. Jelle. Het is net... Of ik mijn eigen jongen heb verloren, Sil. Ja, Gert. Om te jellen. Hij hadden het ons anders gedacht. En gewenst. Het heeft niet zo mogen zijn, Sil. Nee, Gert. Zou het dan toch zijn, zoals Jort van Seiken altijd zei. De mens kiest zijn weg. Maar de Heer bestuurt zijn gang. Ja, ja. Dat moet wel zo wezen. Arme jaakje, hoe moet ik het dan zeggen? Kan ik nog wat voor Sil doen? Bedankt, buurman, maar deze dingen kan een ander niet overnemen. Maar de andere zaken kan Zil wel aan mij overlaten. Ik zal alles goed bezorgen. Gert wordt bedankt. Kom, Rosa. De zee bracht eens Lopke. Nu nam hij Jelle... De zee nam Jelle niet. Ik was het die Jelle nam. Het was mijn schuld. Door mijn blinde doordrijven dreef ik Jelle de zee in. Ik was het die hem Lopke niet gunde. En nu is hij ons ontnomen. O Jaakje, o, Lopke, dat ik jullie dit aan moet doen. Het is mijn straf. Het is mijn schuld. Ik heb het jullie allemaal aangedaan. Hiervoor... hiervoor bestaat geen vergeving.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 Donald de Marcas en Martin Simonis. De regie had Wim Paul.